Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Nederland gaat een nieuw Amerikaans kernwerpapen opslaan, meldt het programma Brandpunt Reporter vanavond. Defensiespecialist op de Wijk reageert zo meteen. En waar loop je tegenaan als je te horen krijgt dat je kanker hebt? Anneke Boy schreef er een boek over. Eerst het Nationaal met Dorald Meegens. Nederland, ja, ik ben hoorbaar. Het bulletin van uh, twee uur voor de duidelijkheid. Nederland is in 2010 akkoord gegaan met de plaatsing van een nieuw Amerikaans kernwapen op vliegbasis Volkel. Het wapen gaat de huidige kernwapens vervangen, meldt het programma Reporter vanavond. Onder het kabinet Balkenende 4 zouden afspraken zijn gemaakt met de Verenigde Staten. En ook zou toen al zijn afgesproken dat de JSF het nieuwe wapen moet kunnen dragen. Volgens Tweede Kamerleden is het juiste bedoeling om Amerikaanse nucleaire wapens te verwijderen. De oppositie wil nu opheldering van het kabinet. Minister Hennis van Defensie vindt dat er geen tegenstelling is tussen haar en officieren. Ze schrijft dat aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de kritiek die eerder deze week naar buiten kwam. Generaal-majoor buitendienst De Jonge zei dat Nederlandse officieren... door bezuinigingen en gebrek aan visie van het kabinet steeds minder vertrouwen hebben in het beleid van Hennis. De minister schrijft dat ze begrip heeft voor de zorgen van het personeel. Ze wil op korte termijn duidelijkheid geven over mogelijke maatregelen bij Defensie. Staatssecretaris Mansveld is niet van plan om de prijsverhoging van gemiddeld 3,4% op het treinkaartje tegen te houden. Dat zei ze in een debat met de Tweede Kamer. De prijsverhoging bij de NS is voor het grootste deel het gevolg van de inflatie. Maar er komt ook 1% bij omdat de NS vanaf 2015 meer moet gaan betalen voor het gebruik van het spoor. Met name het CDA en de SP vinden het onaanvaardbaar... dat de rekening bij de reiziger wordt gelegd. Volgens Mansveld sluit de prijsverhoging aan... bij de afspraken die de overheid met de NS heeft gemaakt. Ze wezen erop dat een flink deel van die afspraken... door het vorige kabinet zijn gemaakt... maar ook het CDA deel van uitmaakte. De werkloosheid in Griekenland is in juni opgelopen... tot een record van bijna 28 procent. Ook in mei werd een record gevestigd. De werkloosheid nam in juni licht toe. Vooral jongeren hebben geen baan... In 2008, voordat de crisis losbarstte, had 7,3 van de Griekse beroepsbevolking geen baan. De cijfers voor Griekenland zijn nog slechter dan die van Spanje. Ook daar worden vooral jongeren door de crisis getroffen. De werkloosheid is in Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg het laagst. De gemiddelde werkloosheid in de EU staat op ruim 12 Oud-parlementariër Paul Rosenmuller is voorgedragen als voorzitter van de VO-raad, de koepelorganisatie van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. De voormalige GroenLinksleider wordt de opvolger van Sjoerd Slachter, die na twee termijnen niet meer verkiesbaar is. De Algemene Ledenvergadering stemt op 26 september over de voordracht van Rosenmuller.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 De agent is verwonding aan het ziekenhuis gebracht. Dat geldt ook voor de andere collega. Die heeft verwondingen opgelopen onder meer aan zijn gezicht. En ook een bijtwond. De man is uiteindelijk door andere agenten meegenomen naar het politiebureau in Helmond. Het weer vooral in het noorden zonnig. In het zuiden nog kans op een enkele bui. Temperatuur rond 18 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar al snel bewolkt en weer regen. En dan wordt het ook weer zo'n 18 graden. En wij gaan zo verder met dit is de dag. Blijf luisteren.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 Elsbeth met de dag dat bekend werd dat er nieuwe Amerikaanse atoomwapens worden opgeslagen op vliegveld Volkel. We gaan er zo over praten met defensiespecialist Rob de Wijk. En ook de gast vanmiddag, CNV- voorman Jaap Smit, komt zijn bond ook in het geweer tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Ja, meneer Smit, uw FNV-collega Ton Heerts, die bereidt harde acties voor. Gaat u zij aan zij met hem optrekken? Voorlopig nog niet. Ik wil eerst eens kijken wat het totaalplaatje is. En maandag heb ik daar wel een gesprek over met mijn collega's. Maar in algemene zin vind ik dat we even niet Iedereen elke dag moet roepen en nou staat de zaak op klappen. En dat, dat, dat is niet handig in deze tijd. Anneke Boy schreef een boek over de vraag waar je allemaal tegen aanloopt... als kankerpatiënt, zeker als je zelf uit de zorg aankomt. En ook bij ons te gast zijn cabaretier Bert Visser... oud-bankier Peter van Haar en dierenarts Peter Klaver. En met hem gaan we praten over de afsluitdijk... de Amerikaanse bank Lehman Brothers en Pandagate. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditisdedag.nu. Defensiespecialist Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vanochtend het nieuws dat het KRO-onderzoeksprogramma Brandpunt Reporter... vanavond meldt dat Nederland in april 2010 een geheim akkoord heeft gesloten met de Verenigde Staten over de plaatsing van nieuwe Amerikaanse kernwapens op Nederlandse bodem. Uh -huh. wat, wat vond u van dat nieuws toen u dat hoorde? Nou, dan ga je even een beetje graven in de gegevens en dan probeer je erachter te komen wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. In de eerste plaats gaat het volgens mij niet echt om nieuwe kernwapens, maar gaat het om een geüpgrade versie van de B61 atoombom, die daar al ligt. En daarvan weten we dat die aan het eind is gekomen van zijn levenscyclus. Daar moeten dus modificaties uh, in worden aangebracht om hem nog te kunnen uh, laten inzetten. Uh, en dan is de volgende vraag van... Uh, ja, wat gaat dat dan nou voor Nederland betekenen? Ja, Dan is het eigenlijk bijna, uh, zou je kunnen zeggen... een soort routinematige klus. Want uh, kernwapens worden daar sowieso vandaan gehaald. Ze gaan in onderhoud en komen weer terug. En nu komt er feitelijk gewoon een, een volledig geüpdate kernwapen voor, ja. uh, voor terug. Oké, okay, nou eerst wisten we eigenlijk niet eens officieel... dat die bommen daar lagen, hoewel onofficieel natuurlijk wel... Yeah totdat twee oud premiers Lubbers en Van Acht daar wat ja. over zeiden. Laten we eens even luisteren naar wat Van Achter eerder dit jaar... in Dit is de Dag vertelde. Iedereen weet, bijna iedereen in ieder geval onnoemelijk... veel mensen wisten al, dat, dat zal daar wel zo zijn met je atoomwapens...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 Nou, ik kan het zelfs niet controleren. Nee, maar u vermoedt <laughs> ik vermoed het ook. Ik ben wel eens op die baas geweest. Ik heb er wel eens uh, langs gereden. Maar ja, je weet niet echt of ze er liggen. Maar weet je, ach, ga er nou maar gewoon vanuit uh, uh, dat ze er liggen. Uh, daar is zoveel over geschreven. Ook in hoorzittingen van het. Uh, is het aan de orde gekomen in hoorzittingen van het Amerikaanse congres? Uh, als je de Amerikaanse congresstukken uh, uh, leest, dan, dan zie je gewoon uh, dat die dingen er liggen. En het kan best zijn dat ze in verband met de relaties... er misschien even niet liggen, maar dan vervolgens weer wel. Nee, ja. dus ga er maar vanuit. Kijk, Nederland heeft gewoon een kernwapentaak. Uh, de laatste overgebleven kernwapentaak uit de Koude Oorlog. En dat, is, uh, dat zijn de vrije valbonnen van, uh, van de luchtmacht. Ja, en die moeten ergens worden opgeslagen. En dat kan maar op één plek, en dat is volkomen. Dus laten we daar nog maar gewoon uh, van uitgaan dat ze daar liggen. Oké, okay, nou en dan wordt er, zegt u, wat er nu gaat gebeuren is niet een nieuw wapen... maar gewoon een geüpdate versie van ja. wat er al ligt. Ja, die discussie loopt al een tijdje, hoor. Uh, oh. Er is ook uh, een behoorlijke discussie over geweest in het Amerikaanse congres... Want, uh, uh, Schrik niet, maar dat moest 10 miljard euro uh, dollar kosten. Dat updaten van die, uh, die wapens? Uh, ja, het updaten van die, uh, die bom. En dat zou, um, als ik goed ben geïnformeerd, om 25 miljoen per bom gaan. Dus dat zijn echt astronomische bedragen. En uh, daar is het laatste woord ook niet over gezegd. Want uh, ja, ook de Amerikanen die zitten toch met budgettaire problemen. En nogal een belangrijk deel van het congres die vond dat echt heel erg veel geld. Ja. Uh, maar ja, voor alleen maar voor het, voor het opwaarderen van een bestaand wapen. En gaat dat dan wel door? Want president Obama heeft er ook in het verleden wel eens gezegd dat hij de hoeveelheid kernwapens ja. wil afbouwen. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat alle wapenbeheersingsorganisaties in de Verenigde Staten zeggen, van waarom... Uh, stop je nou zo ongelooflijk veel geld... in de ontwikkeling van een, een nieuwe versie van dat wapen. Uh, terwijl diezelfde Obama heeft gezegd dat het, uh, dat het eruit moet. En, ja, daar heeft, hebben ze natuurlijk in feite uh, gelijk in. Maar ja, uh, er zijn denk ik toch een aantal uh, redenen... waarom Obama dat niet heel erg snel kan doen. Want je loopt natuurlijk toch tegen de, ja, tegen de praktijk in... van de internationale betrekkingen. En, uh, en dat is namelijk dat je dus niet eenzijdig wil gaan ontwapenen... maar dat, dat je dat wil doen uh, aan de hand van allerlei wapenbeheersingsoverheden. Uh, waarvan we er overigens na het einde van de Koude Oorlog heel erg veel hebben gehad, want we hebben nog maar een fractie van de wapens over uh, van, laten we zeggen, de jaren tachtig. Dus ja. dat, dat proces loopt op zich goed. Alle kerntaken, ook die van Nederland, die zijn feitelijk behalve uh, de taak voor de F-16, die, uh, die zijn verdwenen. Realiseert u zich dat wij vroeger uh, uh, nucleaire dieptebommen hadden uh, die waren voor onderzeebombestrijding. Uh, we hadden raketten waar uh, die landsraketten, waar die uh, bommen op zaten. We hadden de nucleaire houwitsers. En dat is allemaal weg. Dus er heeft een enorme ontwapening plaatsgevonden... en dit is nog de enige die overblijft. Ja. Nou is er ook een belangrijke verbinding tussen dit wapen... en de aanschaf van een nieuwe straaljager, namelijk de JSF. Legt u ja. dat eens uit? Nou ja, kijk, zo'n ding dat moet afgeworpen kunnen worden door een vliegtuig. En dat betekent als Nederland een kerntaak wil blijven houden... en, dat, en tot nu toe, ja, er ligt een motie van de CDA-omzicht uit 2012... waarin wordt opgeroepen om die kernwapens het land uit te krijgen... Maar zolang Nederland die kerntaak heeft, ja, zal eh, er een vliegtuig moeten zijn waarmee ze kunt afwerpen. En als Nederland naar een vlieg, nieuw vliegtuig gaat, of dat nou de JSF is of dat een ander vliegtuig is, dan moeten gewoon die, eh, die kernbommen onder kunnen worden gehangen, want anders ja, is het zinloos. Maar kunnen die kernbommen onder een ander vliegtuig hangen dan onder de JSF? Dat lijkt me wel. Oh. De vraag is natuurlijk of je alle geheimen dan wil delen met de fabrikant. Willen de Amerikanen me... hun geheimen delen met nou, bijvoorbeeld een Nou, Door de band genomen zijn ze daar heel erg terughoudend in. Ja, maar dus dat moet... zijn feitelijk alle landen ja, zijn daar heel maar, erg terughoudend in. Maar dan moet je dus concluderen... die JSF en dat atoomwapen die horen gewoon bij elkaar... Ja, en, en dus in, kunnen wij nou ja, niet kijk, anders dan een uh, aanschaffen van JSF's? Nou, in zekere zin is dat zo. Hoewel je daar natuurlijk geen harde conclusies uit kunt trekken. Omdat ik niet weet of die discussies en die onderhandelingen... ooit hebben plaatsgevonden met andere fabrikanten. Dat kan bijna niet anders dan dat dat toch het geval is geweest. Want als je weet dat je, dat je die atoomtaak wil houden... en je gaat uh, verschillende kandidaten met elkaar vergelijken... dan moet je dit... Punt natuurlijk met elkaar uh, ja, meenemen in je overweging. Uh, maar uh, het stond voor mij al heel erg lang vast. Uh, dat, het, dat de JSF het zou gaan worden. Maar dat, dat plaatst de hele discussie over die JSF toch ook in een heel ander licht dan. Nou, het heeft ook heel veel te maken met die aanschaf van de JSF. Uh, het feit dat de Nederlandse uh, luchtmacht uh, van oudsher eigenlijk uh, heel erg nauw gelinkt is uh, qua. Materieel, dus qua vliegtuigen, maar ook qua manier van optreden... met de Amerikaanse luchtmacht. Dus uh, er is een bijna onbedwingbare neiging... om naar Amerika te kijken als het gaat om het luchtwapen. Uh -huh. um, en dat, dat betekent eigenlijk al dat er een, een minder grote bereidheid is... om uh, naar andere toestellen op een serieuze manier uh, te kijken. Dus Ik er is een gedaan. hele militaire operationele uh, ja, uh, overweging gemaakt... om dit uh, te doen, en die is historisch heel goed verklaarbaar. Ja. Nee, dat is allemaal heel goed verklaarbaar. Ja. Maar wij kregen toch uh, als leken afgelopen jaren... de, de Indruk dat er een discussie was over welk toestel aangeschaft zou worden. Als ik u nu zo beluister, dan het helemaal, lag het eigenlijk heel erg voor de hand dat het de JSF zou worden. En ja. Is die discussie eigenlijk ook een beetje zinloos geweest? Ja, ja, ik ben niet bij de discussies, bij, bij de onderhandelingen betrokken geweest. Ik weet dus niet wat, uh, wat er precies onderhandelt met, uh, uh, met leveranciers van andere toestellen, bijvoorbeeld uh, Saab of, uh, of, of toestellen van, toe? van de, ja, de Fransen. Um, maar nogmaals, ik denk dat vrij automatisch... inderdaad de discussie in de richting van een Amerikaans toestel gaat. Ja. Ja, en daarbij komt ook nog eens een keer... en daar hebben ze ook een technisch punt... dat dit een vijfde generatie toestel is... en de andere toestel van andere landen dat zijn vierde generatie toestellen. Dus men gaat gewoon voor het, het nieuwste, meest moderne toestel. Ja. En dat was op dit moment ja, de JSF. Ja, dus is het ook niet zo verwonderlijk dat wij nu berichten horen... dat de Partij van de Arbeid ook in gaat stemmen... met de aanschaf van de JSF? Nee. Ja, uiteindelijk lopen je natuurlijk met z'n allen... Uh, ja, loop je met, met z'n allen een bepaalde richting op... en wordt het daarbuiten gewoon lastig om te zeggen van... nou, doe het toch maar niet. Ja, maar er zijn natuurlijk nog wel wat afdelingen die wat tegensputteren. Ja. Maar dat is allemaal voor de bühne dan? Nee, ik denk dat die mensen echt... Uh, maar die hebben geen uh, idee eigenlijk dan? Nou ja, kijk, er is natuurlijk een landsbelang gemoeid... vindt de Nederlandse politiek, met aanschaf van uh, de, de, de JSF. Uh, of hoe je dat ding ook zou willen noemen... Um, en dat betekent uh, dat dat uh, ja, eigenlijk het landsbelang... dat gaat voor de, de belangen van lokale groeperingen... die zeggen van ja, maar gaat die JSF niet te veel lawaai maken? Uh, daar hebben de Nederlandse politiek voor. Die moeten die belangen afwegen. En als zij vinden dat het landsbelang ondergeschikt is... en dat zou de PvdA-top dan in dit geval moeten zijn... met name Dietrich Samson. Als zij vinden dat het uh, landsbelang minder ernstig uh, in het geding is... dan uh, de de geluidsvervuiling rond de vliegbasis. Nou ja, dan maak je dus een, een keuze ten nadeel van de JSF. Ja, ja. ja dat is, zo werkt de democratie ook. Maar een politicus in Den Haag hoort een, een bredere afweging te maken. En hoort dat allemaal tot zich te nemen... om vervolgens een besluit daarover te nemen. Ja, dat is zo, zoals het ja, zou moeten zijn. Zo, zo zou het moeten, zou ja. moeten Even nog de bronnen waarop ja. de uitzending van brandpunt is gebaseerd. Uh, denkt u dat, dat het klopt dat, dat ze gelijk hebben? Ja, dat denk ik wel. Want het is al een hele tijd uh, uh, duidelijk... dat. Er opvolger zou komen voor die B61. Uh, we weten ook wat voor een bom dat is. We weten hoe oud die is. Het is een oude bom. Uh, volgens mij is die in 68 in productie genomen. Je weet uh, dat er een, uh, een extensieprogramma komt... voor, het, voor de levensduur van, dat, uh, van die bom. Zodat die tot 2025... Uh, uh, kan worden gebruikt. Uh, dus uh, daar moet je afspraken over maken, uh, lijkt mij. Uh, en dat doe je natuurlijk niet uh, via de voorpagina van de kranten. Dus dat doe je via geheime onderhandelingen. En dat leg je vast in geheime uh, documenten. Ja, zo is het helaas hoe het werkt. Toch gaat het. En waar ja. gaat die update plaatsvinden, denkt u? In Amerika? in Amerika. Ja, wij hebben er verder helemaal niks over nee, te nee, zeggen. Dan het dan is dan niet zo dat wij een schroevendraaier mogen pakken... om beetje... daar een nieuwe van op uh, te schroeven. Nee, dat is niet zo. Een aandraaien die Nee. Zo nee. werkt het niet. Goed, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan.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 Dreams van de Eurythmics. Hier aan tafel cabaretier Bert Visser, Anneke Boy... die een boek heeft geschreven over kanker, dierenarts Peter Klaver... en oud-bankier Peter Verhaar. Cabaretier Bert Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Je trekt al jarenlang volle schouwburgen met grappen... even om het geheugen op te frissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee. <svrijd> Ook duidelijk is gewoon de lachmeel. Geluid van de lachmeel, doordringen lachend. <svrijd> Papa, jij ja, lelijkste zoon die ik heb... <svrijd> Robert, streichst du da ein normales Hemd? Nein, ich streich ein Überhemd! <lacht> <lacht> oh, <bist ich> schlecht! <lacht> Ja, de komende tijd, Bert Visser. Ga je, nou, jezelf, ga je iets heel ik anders ik doen? Ik? Wat je, moet, je moet de beelden er wel bij zien. Okay. Het is, ik, er zal nooit de cd van komen, laat ik het zo zeggen, van mijn programma's. Goed. Maar je gaat iets heel anders doen. Je gaat theater maken op locatie in de openlucht op ja. de Afsluitdijk. Ja. Gisteren gister de première gehad ja. van het stuk Leegwater. Wat, wat is het voor stuk? Leegwater, het is een stuk, nou weet je al zegt... het speelt zich af op de Afsluitdijk bij Breesanddijk. Dat is een soort vluchthaven aan de badenkant. Uh, Daar speelt het zich allemaal af... Op het water. En uh, het is, is, uh, daar woont de vissersfamilie. Ik zat vooral simpel verteld, Er woont de vissersfamilie. En daar komt leegwater, de nazaad van de, de oude leegwater komt daar binnen. En die wil maar één ding, dat is kanaliseren, uh, uh, droogleggen. Nou ja, dan komt natuurlijk de grote clash met de vissersfamilie, want die wil alles zo houden zoals het was. Dus een beetje traditie tegenover de, de vernieuwing. Zij, ja. willen, zij willen gewoon uh, vissersbootjes. En ze zijn wel boos om die afsluitdijk. Dat alles uh, dat dan naar de Sodemieten is te gaan door die dijk. En nou nou, en nu komt er ook nog een leegwater... die daar een enorme zout -zoet installatie gaat bouwen... en de boel wil droogleggen. En nou, nou, vanaf dat moment gaat het uh, helemaal mis. En dat klinkt zo. In de hemel zijn de wolken als de golven in de zee. Ja, gisteravond de, de première. Hoe ja. ging het? Ja, de première ging fantastisch gisteren. Want eergisteren hadden we noodweer op de afsluitdijk. En toen viel eh, na tien minuten vielen alle zenders al uit. En alle licht viel uit. Ik stond teksten te oreren in, in het donker. En dus we waren een beetje benauwd voor gisteravond. Maar toen werd het opeens één buitje hadden. Maar toen werd het opeens prachtig weer. En we hebben echt een uh, erg mooie, uh, mooie première gedraaid. Ja. Maar, maar, ja, het is een enorme puzzel met heel veel techniek. We hebben nog dingen omgegooid gisteren. Het speelt zich af op bijna nou, de grootte van... Uh, van twee voetbalvelden op het water. En je hoort mij ook zingen, en de anderen hoor je ook zingen, maar ik kom... Bijvoorbeeld met dat uh, uh, snelle lied wat ik zing. Daar kom ik, ja, dat in de studio, de studio is dat makkelijk zingen. Maar op dat moment kom ik op een jetski op met 50 kilometer per uur. Zo. Er komen meeuwen over. Er komen dus, <laughs> het is wel even de, uh, je kopje erbij houden om de tekst ook nog goed te zeggen. Ja. Dus het is, uh, is nogal een, een dingetje. Je hebt ook heel veel moeten leren. Hè? Bijvoorbeeld uh, flyboarden. Ik wist niet eens wat dat was. Ja, wat Elsbeth, is dat? Dat is, ja man, dat is wel een feest hoor. Dat is, je hebt twee, nou ja, feest eerst niet. Eerst ging ik 40 keer om mijn kop, om mijn gezichtje. Maar het uh, zijn heel simpel... zijn. Twee ski-schoenen aan elkaar gebonden. Ik zal het simpel zeggen. En daar spuit een enorme lading water uit die schoenen. En dan ga je recht de lucht in. En dan is het aan jou om dan, om dan te blijven staan. En ook je tekst nog te zeggen, bijvoorbeeld. En dan je tekst nog zeggen. En, en zorg dat, want ik, ik moet het sturen. Dus ook nog zorgen dat je niet uh, op een ponton dondert. En, en je hangt op zeven meter boven het water. Ja, dan had ik gisteravond heb wel even gedacht. Uh, oei, oeps, alleen is dit wel goed. Maar het, uh, ik bleef wonderbaarlijk, bleef ik gisteren gewoon staan. Hoe vaak moet je nog eigenlijk? We doen, nog, uh, we doen tien voorstellingen gisteren. Okay. De eerste moeten nog negen nog voorstellingen. Negen nog een keer. Ja. Nog een keer overeind blijven. Even hier nee. aan tafel. Zou je erheen gaan, Jaap Smit? Ik heb het gisteren op televisie gezien. En ik dacht, als ik tijd heb, ga ik dan kijken. Ga je kijken. Je ja, het is, het is alleen al, de, de locatie is al bijzonder. Het stuk is... Uh, het zijn hele mooie beelden. En de locatie. De, die zon gaat onder. En, uh, ja, en die luchten over de Waddenzee. En, en de, het, het, die vergezichten, Het is echt al, een sprookje als je al binnen rijdt. Het is ja. echt erg mooi. ziet er mooi uit. Petra, ja. zou jij zien? Ja, ik heb die beelden gezien van dat je zo omhoog schoot. Dat vond ik wel heel spectaculair. Dat zou ik niet echt wel willen zien, ja. Ja, je moet het zelf eens gaan proberen. Het is, dat is... Nou, zeven nou, meter, alsjeblieft. Maar... We laten het graag We aan jou over. Maar laat ik, laat ik heel eerlijk zijn. Ik, ik kreeg een, een, een, een instructie-DVD. En toen zat ik ook met mijn bordje macaroni in mijn knieën. Die viel uit mijn handen. Want daar doen ze salto's. En ze duiken het water in. En ze springen eruit. Nou, nou nu ik, weet... ik, ben, ik ben al blij als ik blijf staan. Ja, sweet. Nu ik weet dat het Bert Visser is, heb ik er nog meer respect voor. Oh. Nou, dank je. Bert Visser die eindelijk stilstaat, wou je zeggen. Ja. ja. Maar, maar, maar, maar, ja, hoeveelheid energie kan je, kan je dat volgens mij best wel als ik dit zo hoor. Is het voor het eerst dat je zo op locatie zoiets groots doet? Ja, ik heb wel eens wat kleinere dingen gedaan... maar dit is een gigantisch project. Ja, dit is voor het eerst dat we dit uh, dat we zo groot hebben uitgepakt. En uh, ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is, het is, het is prachtig om daar in die natuur te spelen. En, en die auto's staan er dan omheen. En, ja, ja, want je kunt met, van als toeschouwer je, gewoon in je auto te kijken, toch? Nou, als je, mag, uh, je komt aanrijden en op de afsluitdijk begint de voorstelling al de, op een radiofrequentie... En, en dan kom je binnenrijden en dan blijf je de eerste paar minuten even in je auto. Want dat wordt ook allemaal uitgelegd. Maar daarna mag je gewoon je auto uit. Je mag de dijk op, je mag een mooie plek zoeken. Er zijn natuurlijk een aantal plekken, dat is het allemaal heel ver weg. Maar nee hoor, het is absoluut geen verplichting om in de auto te blijven. Dat mag wel, maar dat moet je zelf weten. Maar je mag gaan staan waar je wilt. Peter Klaar? Jij voel ze af, maar je hebt al een beetje beantwoord, of ook tribunes zijn, maar blijkbaar is je auto, je zit plaats. Ja, mensen hadden ook allemaal stoeltjes bij zich. Dus je, okay. kunt, je kunt voor je auto... Ja, met flesjes wijn. Het werd, het werd nog heel zoveel. Dat <laughs> is heel leuk. Mensen hadden allemaal dingetjes bij zich. En nee, je mag, je mag ook, je ook op de afsluitdijk gaan zitten. En aan de andere kant is ook een kleine dijk. Je mag, uh, en er ligt een hele berg basaltblokken. Er zaten heel veel mensen op. Het is wel een mooi gezicht. Iedereen zoekt dan uh, zijn eigen zijn plek. plek. Ja, ja, dat is erg, erg leuk hoor. Was je, ja. meteen, was je meteen enthousiast toen je benaderd werd? Want het is natuurlijk iets heel anders dan op een, op een toneel in een theater zitten. Ja, het zijn, het zijn jongens... De, de, de, de ploeg die het heeft gemaakt, het heet Burg. Het is bedenkers en uitvoerder van ongewone gebeurtenissen. Nou, dat is dit ook. En ik kreeg die uitnodiging in januari. En ik had ook nog een aanbieding voor het toneelstuk en een film. En ik dacht, nou, ik, ga, ik wil iets, even iets anders doen buiten mijn soloprogramma. En toen las ik dit en heb ik gesprekken met die jongens gehad. Toen keek ik op hun site. En ze hebben een meest waanzinnige projecten gedaan. Het zijn echt cowboys, Echt, echt. On was eigenlijk wat hij allemaal bedenken En toen, ja, na twee gesprekken was ik wel verkocht. Hoor. Omdat hij, en nou... toen hadden ze je ook al verteld wat je allemaal moest doen, of hebben ze dat voor later bewaard? Nee, dat kwam inderdaad <lacht> toen ik al getekend had. Oh, ja, zie je wel. Dat dacht ik al. Peter van Verhaar. Er ja, dat dus, dat zijn dacht. dus geen toegangskaartjes, begrijp ik. Het is gewoon gratis voorstelling. Nee, nee, nee, nee. nee, Het project moet wel betaald worden. En ik krijg natuurlijk zeven ton, dus dat moet ook ja. ja. Nee, nee, nee. nee het, je, je, koopt een autokaart en, uh, je koopt een autokaart en in die auto mogen dan uh, dat, die autokaart, ik dacht dat die... Okay. 5, 9, 95, 95 of 100 euro. En dan zit je met vier man in. En je mag met vier man in auto. En met de autokaart kom je bij het uh, hele project. En dan, nou, nou ja, dat, okay. is je, dat is je kaartje. Ja. En ga je nu hierna weer terug het theater in? Uh, Bert? Of, ja, of ik doe ga, je dat niet meer nu? Ja, natuurlijk wel. En mijn warme kleedkamertje. Ik bedoel, oh, ja. Ja. En, en, nee, ik, ga hierna, ik, ben, ik ben een klein beetje aan het denken over een nieuw soloprogramma. Ik ga eerst nog twintig concerten ook nog doen hierna. Dat is met een heel groot orkest. dus ook weer een ander dingetje. En dan weer een nieuwe solo. Dat is, daar ligt toch een grote liefde. Dat is toch het mooiste op te doen. Ja, en neem je dan ook iets van wat je nu zo met leeg water meemaakt... neem je dat dan ook weer mee het theater in? Nou, een kleine top op het podium. En daar zo'n flyboard in, dat zou wel, dat zou wel nou ja, wat zijn. Ik kan maar. me voorstellen dat je de smaak nu te pakken hebt. Denk van een beetje spektakel, op, ja, ook op toneel. Het, maar uh... ik, heb, ik heb altijd al grote decors. En ik heb altijd al spektakel op het podium. En wat wel ontzettend leuk is dat je weer met een groep werken. Dus je krijgt wel heel veel inspiratie van de andere acteurs. En dat vind ik wel heel leuk. Hè? Want dat doe ik wel weer ideeën op. Oké, okay. nou geniet ervan. Blijf overeind. Ja. En uh, onthoud je tekst. Ja, ik, ik, en ik zou ook heel, ik ben heel graag blijven hangen... maar ik moet eigenlijk als een speer naar de repetitie. Zal ik weg of vind ik het heel gezellig als ik nog blijf? Nou, ik vind het gezellig als je blijft... maar het lijkt me misschien voor jouw eigen veiligheid beter... om naar de repetitie te gaan. Denk ja, want ik wou, nou, ik wou vanavond op één been proberen. Okay. Dus uh, gaan we dat doen. Heel veel succes. Dank je wel. daar allemaal. Dank je wel. Wij praten zo meteen aan tafel door met onder andere dierenarts Peter Klaver... over een rel in België over pandas... en met CNV-voorzitter Jaap Smit. Radio 1. Het NOS-journaal. Met wat Meegens. Drie jaar geleden is onder het vierde kabinet Balkenende afgesproken... dat er op de vliegbasis Volkel nieuwe Amerikaanse kernwapens worden geplaatst. Dat meldt het programma Reporter vanavond. Ook zou toen al zijn afgesproken dat de JSF het nieuwe wapen moet kunnen dragen. Tweede Kamerleden zijn verbaasd daarover de oppositie wil opheldering. Werkloosheid in Griekenland is opnieuw opgelopen. Bijna 28% van de Griekse beroepsbevolking zit zonder werk. Vooral jongeren hebben geen baan. In 2008, vlak voor het begin van de crisis, was nog 7,3% van de Grieken werkloos. Staatssecretaris Mansveld gaat de prijsverhoging van gemiddeld 3,4% op het treinkaartje niet tegenhouden. Verhoging komt voor een deel doordat de NS vanaf 2015 meer moet gaan betalen voor het gebruik van het spoor. Vooral CDA en SP hebben daar moeite mee. Maar volgens Mansveld sluit de verhoging aan bij eerder gemaakte afspraken met de NS. En het Nationaal Comité Inhuldiging heeft nog eens 200.000 exemplaren van het Droomboek bijbesteld. Om ervoor te zorgen dat alle boekhandels aan de vraag kunnen voldoen. De eerste oplagen zijn 1 miljoen Droomboeken gedrukt. En die zijn bijna allemaal weg. Omdat zich dagelijks nog belangstellenden melden, heeft het comité nu besloten om de oplagen te verhogen. Dat zijn de hoogpunten. Voor de situatie op de weg gaan wij naar de ANWB, naar Arno Broekhuis. Een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp twee kilometer na een aanrijding. Maar alle rijstroken zijn daar weer open. En door een storing rijden er tussen Zwolle en Meppel minder treinen. Houdt u rekening met de vertraging die oploopt tot ongeveer een uur? Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Oudbankier Peter van Haar, dierenarts Peter Klaver... CNV-voorman Jaap Smit en Anneke Boy. En zij schreef een boek over haar ervaringen als kankerpatiënt. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website dag.nu. Nou, je werkt in de zorg en dan word je zelf ziek. En niet zomaar, je krijgt kanker. Je wordt behandeld, maar het komt terug. Dat overkwam apotheker Anneke Boy. Ze schreef er een boek over met de titel Anneke, zorgen in de zorg. En het boek is bijna klaar. Wanneer gaat het verschijnen, mevrouw Boy? Dat is nog uh, een beetje onduidelijk. We doen een, een fondswerving om het uh, boek uh, gestalte te geven en echt uit te geven. Maar ik schat in oktober, november. Ja, en er, november. Er, wordt, uh, er wordt naar sponsors gezocht om het ook te verspreiden onder zorgverleners. Ja. Waarom is het van belang dat zij het gaan lezen? Omdat er uh, vanuit uh, mijn visie als patiënt en, en mijn zicht als apotheker uh, ja, tips in staan... waarvan ik denk dat de zorgbreed wel uitgerold zouden kunnen of zouden moeten worden. Ja. Dus vandaar dat we ze graag willen verspreiden. Er valt wat te leren in er de valt zorg. Wat te leren. Ja, ja. Ja. Hoe zag uw leven eruit voor u ziek werd? Ik was uh, werkzaam als apotheker bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik En um, als programmamanager daar. En uh, ik had een jong gezin, man... Een kindje van een jaar. En toen werd ik ziek. Ja, dat is heftig. Ja. Borstkanker werd er bij u geconstateerd. Ja, klopt. Nou, dan uh, gaat, gaat het traject van behandelingen beginnen. Ja. En dat ging goed in eerste instantie? Dat eerst... ging in eerste instantie goed. Het zag er heel rooskleurig uit. Ik, uh, ja, je, je bent niet zo snel genezen verklaard. Maar ik zat wel in mijn traject van... nou, ik leef weer en het, uh, het straalt me allemaal weer tegemoet. Ja. Vol op energie. En uh, ja, toen kreeg ik uh, last van mijn gewicht... Pijn in mijn botten en, uh, ja, een beetje van waar, waar zou het van kunnen komen? En, uh, ja, uiteindelijk bleken het uitzaaiingen te zijn. Ja. En die zaten al uh, ook verder in mijn lichaam, in, uh, in de lever en in de longen. Ja. En uh, later bleek dan uh, ook nog in de hersenen. Ja. Dus, uh, en hoe gaat het dan nu met u? Nou, uh, eigenlijk heel erg goed. Ik heb een hele uh, ja, rotperiode gehad, zeg maar. Het eerste jaar heb ik enorm, nadat ik de uitzaaiingen. Uh, gezien we waren enorm veel pijn gehad. Eigenlijk uh, continu in bed gelegen. Daarna een half jaar een uh, ja, soort winterslaap gehouden, zeg ik zelf. Maar echt uh, 20 uur per dag uh, dat ik gewoon onder zeil was. En nu zit ik weer rechtop in een rolstoel. En uh, ja, het gaat. Ik ja. slaap veel, maar het gaat hartstikke goed. Ja, en u bent ook in staat om dat boek te schrijven... wat ook nogal wat ja. vraagt, kan ik me ja. voorstellen. Ja, ja. dus... Uh, ja, ik, je hoort mij niet klagen. Nee. Het boek dat gaat over waar u tegenaan loopt... als, uh, als, je, ja, als je van zorgverlener opeens patiënt wordt. Want dan kijk je ja. toch anders naar die zorg denk ik, dan iemand anders die gewoon uh, patiënt is. Ja. Ja. Het gaat om uh, positieve en minder positieve ervaringen. Laten mm -hmm. we even luisteren naar een impressie van andere ervaringsdeskundigen. Mijn dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten. Het spijt me mevrouw. De afspraken voor de behandeling zitten voor de rest van het jaar vol. In blokletters, de juiste locatie voor de vermissing, et cetera, et cetera. Het spijt me, mevrouw, maar ik kan geen aantekeningen van de dokter vinden... dat hij op de behandelafdeling moet terugkomen. Ja, dat maakt mij gewoon soms machteloos en moedeloos. En het is gewoon één grote bureaucratische ellende. Dus ik zal een afspraak met u maken op de poli. Volgende ochtend tussen 19 uur inleveren bij dienstrecreatie. Maar hij staat daar. Ja, hij staat daar. U kent er heel vermoeid bij. Ja, dat is, ook, dat is ook inderdaad wel vermoeiend af en toe. Ja, die uh, paarse demo. Uh, krokodil. Paarse krokodil? De paarse bureaucratische krokodil. Komt die bekend ja. voor? Ja, ja, die kom ik inderdaad wel tegen. Ja. En is dat heel vermoeiend, zoals we in het fragment ook al uh, Ja, dat kan heel vermoeiend zijn. Zeker als het uh, slechter gaat met, he, met mezelf. Dan is dat echt uh, vervelend als je moet wachten op een afspraak of er zelf achteraan moet gaan. Of dat je te horen krijgt dat een afdeling vol ligt waarvan je denkt, ja. Vollicht, Dat is een logistiek probleem. En niet mijn probleem. Nee. Dus los het op. Dat is u beschrijft ook, en dat is, ligt natuurlijk in het verlengde van uw vak... namelijk dat u uh, apotheker bent... dat het, als het gaat om het slikken van medicijnen... dat daar ook nog wel wat te verbeteren valt. Waar liep u tegenaan? Um, tegen uh, verschillende dingen. Maar onder andere dat uh, bijvoorbeeld bij een, een pijnmedicijn... Uh, een dosering opgebouwd wordt totdat de pijn acceptabel is. En dat ondertussen een behandeling gestart wordt. Bijvoorbeeld chemotherapie waardoor de pijn afneemt, maar dat uh, het geneesmiddel dan niet afgebouwd wordt. Mm. En je kunt niet zelf als patiënt zomaar zeggen, nou dan stop ik het. Ja, je kon daar, wel, ik kon dat wel, maar de gemiddelde niet. patiënt kan dat niet. Nee. En uh, de gemiddelde patiënt moet dat ook niet willen... want dan krijg je weer problemen met andere... Dingen. Dus je, je moet daar heel voorzichtig mee omgaan. Maar er wordt eigenlijk overheen gelopen. Er wordt niet, uh, niet aandacht niet iemand, aan besteed. is niet iemand die daar een, een overzicht heeft van alles wat je slikt... en hoe dat met elkaar in nee, verhouding staat. er zijn wel overzichten, maar uh, die zijn niet altijd uh, up-to-date. En die worden ook niet altijd uh, ter hand genomen van... Nou, hoe, uh, hoe gaan we dit aanpakken? Dus het kan zijn dat je gewoon heel lang... Of een te hoge dosering van een bepaald geneesmiddel blijft. Ja. Na dit gesprek luistert ook mee Dirk Jan Bakker, gepensioneerd chirurg en adviseur van de Raad van Bestuur van het AMC. Goedemiddag, meneer Bakker. Goedemiddag. Herkent u dit verhaal? Ja, het is een, uh, helaas een bekend verhaal. En is er wat aan te doen? Is dan H de vraag. Ja, het is. Kijk, het is een. Uh, mevrouw zegt het ook al, het is een logistiek probleem. Het is gewoon een, een verkeerde organisatie van de zorg in een ziekenhuis. En het is helemaal niet nodig. Dat vind ik altijd het droevige. Het zijn altijd verhalen van mensen die... Ja, één persoon die dan tussen de mangel uh, belandt... maar het is helemaal niet nodig als je de zaak wat beter organiseert... Ja. Het verhaal van een oncoloog die dan een cardioloog graag wil hebben in consult voor een patiënte, wat je dan behoort te doen, dat is dat je als oncoloog een intercollegiaal consult aanvraagt. De betreffende cardioloog belt en zegt, collega, ik wil graag dat je vanmiddag deze mevrouw ziet, want we gaan beginnen met chemotherapie en dat is hartstikke belangrijk, maar je moet eerst even... Het, eh mevrouw onderzoeken wat het hart betreft. Als je iemand dan wegstuurt naar de polikliniek cardiologie en zegt, gaat u eerst maar een afspraak maken. Dit, dit, u beschrijft nu even wat mevrouw Boy is overkomen. Hè? Ja. Ja, ja, ik heb het... Uh het stukje van de tekst heb ik mogen lezen. Oh ja. Ja, mevrouw... Ik heb het een beetje diagonaal doorgelezen. Ja. Gisteravond. Even naar mevrouw Boy, want dat, dat, dat punt gaat over communicatie tussen de ja. artsen. Daar liep u ook tegen ja, aan. Ja. Ja. U, u was Kijk, dat, als je een goed EPD hebt, een elektronisch patiëntdossier... dan kun je bij wijze van spreken je aantekeningen elektronisch maken. Je kunt de patiënten naar de volgende specialist sturen... en die heeft dan voor zijn neus jouw aantekeningen al. En dat is met nu nog niet een goed werkend EPD, en dat moet natuurlijk. Ja, dat is nog niet het geval. Mevrouw Boy, wat viel u op als het gaat om communicatie? Dat er nog heel erg uh, sprake is van eilandjes denken. Iedere specialist heeft zijn eigen eilandje en is daar verantwoordelijk voor. Ja. Maar die overdracht inderdaad via EPD, maar ook gewoon, gewoon mondeling zeg maar. Van mens ja, die, tot mens. Van mens tot mens. Die is er uh, ja, te weinig. Ja. Ja. En, Peter, jij had een vraag? Ja, nou, het ging net eigenlijk een beetje over medicijnen. Van uh, in, de, in de normale gezondheidszorg is een apotheker dus een beetje eindverantwoordelijk voor het medicijngebruik. Maar in het ziekenhuis is er niemand die een overzicht heeft in het. Uh, over het medicijngebruik van een patiënt? En nee, de, op zich... Uh, je hebt natuurlijk te maken met een openbare apotheek voor alles wat in de eerste lijn plaatsvindt. Een ziekenhuisapotheek voor, voor wat in de tweede lijn plaatsvindt. Maar uh, het, het ad hoc gebeuren, zeg maar... dat vindt toch in, door de specialisten plaats. En dat... Ja, dat is denk ik het, het grootste probleem. Dat, het, uh, dat dat niet goed over, overgedragen wordt. Nee, elkaar. Nee. Meneer, Bakker, meneer, Bakker nog, ja, meneer Bakker nog één vraag. Want uh, als het gaat om communicatie. Hè, ik moet zeggen ik hoor natuurlijk niet voor het eerst wat mevrouw nee, Hoy nu zegt. En, en dan vraag ik me af. Daar wordt dan al jaren naar gekeken blijkbaar. En wat, wat, waarom lukt dat dan niet om dat te regelen? Zo moeilijk kan het ja, toch het niet zijn? Het is de verantwoordelijkheid van de, van de medisch specialisten. En in tweede instantie van de beroepsvereniging. om elkaar gewoon aan te scherpen. dat je dat goed regelt. En dat doen ze blijkbaar en In ziekenhuizen hebben ze op dit moment. een soort intercollegiale toetsing. intercollegiale. Uh, spreken met elkaar. van is dat goed geregeld? Heb je dit goed geregeld? Dat goed geregeld? tussen de verschillende specialismen. En dat komt nu wel op gang. Maar ja, dat is heel langzaam gegaan. Ja. Het zijn toch veel nog koninkrijkjes. Van, uh, van individuen. individuele specialisten. die zeggen: dit is mijn terrein. En hier heers ik. En ja, een ander die... Uh, even een ander stukje. Ja. En dan komt bij mevrouw nog iets bij. Hè? Over die medicijnen bijvoorbeeld, als ik even mag. Mm -hmm. Als je een apotheker behandelt, zoals mevrouw Anneke... dan is snel het idee... van die mevrouw weet alles van medicijnen af. En het is een beetje beledigend om haar te vertellen... dat er iets met de medicijnen zou zijn. Ik ben een keer geopereerd, een aantal jaren geleden, aan mijn nier. En toen merkte ik dat niemand mij iets vertelde daarover, hm. omdat ik chirurg ben. Iedereen dacht, dat weet hij zelf. Dat weet hij wel, ja. Ik was buitengewoon blij met een paternalistische uroloog... die zegt, jij bent mijn patiënt en jij doet wat ik zeg... Ja. en dat is chirurgie, dat doe je maar weer als je okay. beter bent. Even, naar mevrouw, even terug naar mevrouw Boy. Maar mevrouw Boy, want u beschrijft in uw boek nog een andere situatie... namelijk eh, ook weer eigenlijk met logistiek. U moet op een gegeven moment een CT-scan ondergaan. U ja. bent heel erg ziek op dat moment. Ja. En wat gebeurt er dan? Um, ik, na die ct-scan werd ik naar huis gestuurd. Van, uh, nou, prima, je moet even 15 minuten wachten... tot uh, contrastmiddel uh, geen allergische reactie geeft. En dan mag je naar huis. En uh, ik ben naar huis gegaan en ik, ik kom de voordeur binnen. En vervolgens uh, wordt er gelijk gebeld van... Uh, uh, u moet met grote spoed terugkomen, want er zit een, uh, een breuk in uw heup. Oh, heel verontrustend. Heel verontrustend. Dus, uh, en, en de reis naar het ziekenhuis. Dat was voor mij enorm belastend. Maar ja, als er een grote spoed is, dan ga je terug. Ja. Dus ik ben teruggegaan. En uh, op de eerste hulp uh, neergelegd. En uh, daar uren uh, moeten vertoeven voordat er wat gebeurde. En op een gegeven moment, uh, mijn man die zei van... zou het niet een oude breuk zijn? Zou het niet een spontane breuk zijn van een paar maanden geleden... toen je zo enorm veel pijn had? Ja. Want ik had helemaal nergens last van. Nee. En um, dat bleek inderdaad het geval te zijn. En... Ja, dan denk ik, als er zo'n scan gemaakt wordt... laat ze dan voor uh, uh, breekbare patiënten, om het zo maar te zeggen... Uh -huh. ouderen en, en kankerpatiënten... een hele snelle eerste screening van, is er iets geks te zien? En dan hoef je geen uitslag te geven, want ik bedoel, daar snap ik... daar moet uh, dieper voor gekeken worden. Maar snelle eerste screening en dan zeggen van, nou, akkoord, je mag naar huis gaan. Ja. En dat kan ook weer logistiek gezien. Denk ik in dat eerste kwartier dat je toch moet wachten in de wachtkamer zou dat moeten kunnen. Ja, Er valt heel wat te verbeteren, meneer Bakker. Hoe gaat u dat regelen in dat ja, AMC? Nou, van absoluut, u? veel moet er verbeterd worden. Kijk, want in dit geval... zie je, er worden ct-scan gemaakt... en komen de plaatjes elektronisch binnen... in een kantoortje van de radioloog die ernaast zit. Ja, dus die dus man die ziet gewoon alle plaatjes... ziet hij verschijnen. Ja. En in een kwartier, twintig minuten... heeft hij een oordeel zich gevormd... van is dit goed of is dit niet goed? Ja. Zijn dit goede opnames? Maar hoe gaat moet... u nou voor zorgen dat in zo'n ziekenhuis als het AMC... een heel groot ziekenhuis... dat dit soort dingen ook ingevoerd ja, bij ons is dat zo. Bij u is het al dat toch? Dat iemand niet eerder naar huis mag gaan als, uh, als de Röntgenloog gezegd heeft: deze opnames zijn voldoende voor mij om verder te beoordelen. Ja, oké, okay. bij u is het Dat is Het zijn van die simpele dingen die, waarvan ik me altijd verbaas dat die nog niet overal zijn ingevoerd. Nee, Anneke Boy, u schrijft dat boek natuurlijk niet voor niks. Mm -hmm. Het kost u heel wat, kan ik me zo voorstellen. U zou die ja. energie ook aan die hand kunnen besteden. Wat hoopt u te bereiken? Ik hoop te bereiken um, dat de zorgverleners verder kijken. Echt ook naar de patiënt gaan kijken, ook in samenspraak met patiënten uh, dingen op proberen te lossen. En het is echt niet uh, gebonden aan één ziekenhuis. Deze voorbeelden uh, heb ik uit, ook uit andere ziekenhuizen ah ja. gehoord. En het ja. is inderdaad waar dat ik natuurlijk als apotheker anders behandeld word dan een gewone patiënt, middelde patiënt. Maar ook uh, daar speelt dit. Um, ja, anderzijds hoop ik met mijn boek, het bestaat eigenlijk uit uh, verschillende delen. Eén voor zorgverleners. En Tweede gedeelte voor patiënten, voor, voor mantelzorgers. Hoop ik ook daar een stukje toegankelijkheid te geven van ja, hoe kun je omgaan met kanker en hoe, hoe bouw je dat in in je leven en hoe, hoe geef je dat over aan uh, niet de kanker, maar de zorg aan, aan een kind? Hoe, hoe vertel je dat? Hoe uh -huh. ga je ermee om als gezin? En uh, ja, op, zo probeer ik het breed neer te zetten. Het is echt een, een breed boek.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 The bitter taste of the unknown Jamie Cullum, you're not the only one. Ja, prinses tocht is een aantocht en dan wordt bekend waar en hoe er bezuinigd gaat worden. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes waarschuwde al dat het pensioenakkoord cruciaal is voor het behoud van het sociaal akkoord. En gisteren was het de beurt aan FNV voorman Ton Heertz. Als het kabinet de ambtenaren en de medewerkers in de zorg op de nullijn gaat houden, ziet hij dat als opzegging van het sociaal akkoord. Laten we even luisteren naar wat uitspraken. Als de nullijn niet van tafel gaat, dan hebben we serieuze problemen. Omarm die akkoorden. Maakt het geen onderdeel van politieke spelletjes? De WW naar voren halen en toch, uh, dat, in, dat is ook einde sociale, het het de, het sociale het, akkoord. Het sneuvelt het sociale akkoord. Het ja. wordt sneuvelt altijd zo hard. Maar ik, uh, De sluipmoordenaar en de de wortel van onze fatsoenlijke sociale zekerheid, dat moet stoppen. Ja. Het is te veel in een te korte tijd en het is dom en onverstandig. Jaap Smit, voorman van het CNV. Schrok u van de uitlatingen van Ton Heerts en van Bernard Wintjes? Nou, ik heb uh, in één week uitspraken van de heer Wintjes gehoord en gezien... en van mijn collega Heerts, alsof de messen geslepen worden. Uh, ik schrok er in zoverre van. Ik van nou, dat, dat klinkt allemaal heftig. Ja, ja is dacht dat u nodig? ook uh, van ik pak mijn mes en ik slijp het ook? Nee, dat, dat doe ik niet. Uh, ik vind het uh, niet verstandig. Wintjes spreekt over het pensioenakkoord. Hij heeft het eigenlijk over een paragraaf in het sociale akkoord. Zij maakt het veel groter dan het uh, in het sociale akkoord is. Uh, wel een belangrijk punt. Het, uh, en uh, als ik dan mijn collega Heert zou roepen van... als dit dan dat. Iedereen kan nu de loopgraven gaan betrekken... maar we moeten met elkaar een probleem oplossen. En het heeft niet zoveel zin om nu voortdurend... allerlei dreigende taal uit te slaan. Je zet jezelf klem... Uh, op het moment dat er echt met elkaar gesproken moet worden. En natuurlijk ga ik ook voor de tekst van het sociale akkoord. Daar heb ik ook mijn handtekening onder staan. En natuurlijk zeggen we allemaal... dat moet uh, uh, overgenomen worden. Want anders waar zit je anders voor een tafel. Maar tegelijkertijd ben ik me ook bewust van het feit... dat wij gewoon in een tijd leven... waarin we niet onpijnlijke maatregelen heen kunnen. En ik kan wel tegen... Elke bezuiniging te hoop lopen, dat zeg ik ook tegen mijn achterban. Dat krijg je natuurlijk ook voortdurend. Ja, ook op de die zeggen natuurlijk ook: Jaap, ga eens even op de zeepkist staan, of niet? Ja, maar dan vertel ik ook een verhaal van mensen uh, vanaf die zeepkist. We got a situation, hier op zijn Amerikaanse zeggen. Wij leven in een tijd waarin wij heftige veranderingen mee zullen maken. Dat heeft te maken met het feit dat die crisis waar we in zitten... niet alleen maar een griep is die weer overgaat... maar ook een overgangsperiode is... waarin we echt dingen op de schop moeten nemen. En de kunst is dan om daarin te zorgen... dat er niet één bepaalde groep mensen in de klem komt te zitten. Nee, maar... Laten we wel eens. Bernhard Wientjes en Tom Heert zijn natuurlijk ook geen domme jongens. Die nee, dat snap... zeg ik ook niet. Nee, nee, dat, zeg... nee dat, zeg... Ja. dat zeg ik nu even. Die begrijpen dat ook wel. Waarom, waarom gaan ze dan toch dit soort taal uitslaan, denkt u? Wat, wat zit erachter? Ah, het is een beetje ook, ook... Je hoort het politici ook doen. Uh, het bouwt ze steeds op. En ik, ik kijk er ook maar een beetje met het perspectief van de burger naar die verwacht van mensen zoals wij en ook van de politiek... dat wij problemen oplossen. En die verwacht niet dat wij elkaar voortdurend in de haren zitten. Natuurlijk wil mijn achterban, ja, maar... die vertegenwoordig ik ook... af en toe horen van je neemt het goed voor ons op. Maar ik dien ze niet alleen nee. maar door dat alleen maar hardop te roepen. Ik dien... ja? de anderen doen dat dus wel? Ja, dat is hun zaak. Ja, maar wat, wat, wat Daarom is er het... ook iets te kiezen in, in ja, de polen. Ja, Ja, nee, dat begrijp ik Maar wat steekt erachter, denkt u? Is dat een geldingsdrang of zo? Nee, nou, daar wil ik ze niet van betichten. Nee, dat is ook gewoon... Uh, mm -hmm. Ze spelen allebei ook een iets andere rol. Hè. Dus uh, ze zijn beide de voorlieden van zowel werkgeverskant als werknemerskant. Ja. Dat is ook zo. Mm -hmm. uh, en ja, laten we wel zijn. Uh, mijn achterban is iets anders uh, dan, dan die van, uh, van Ton Heerts. Zijn we, en, uh, wij zijn wat coöperatiever bij het CNV. Nou, ik kan me geweldig opwinden. Ik had laatst een discussie met iemand die zich opwond... over het feit dat zijn pensioen een beetje gekort werd. En dan moest ik gaan lopen stampvoeten op het Malieveld. Ik zei, ja, dat ga ik dus niet doen. Want dan kan ik vandaag voor jou... Morgen voor je overbuurman en overmorgen voor je zoon. Ik ga pas stampen op het Malieveld. Dus er één groep of twee groepen duidelijk aanwijsbaar... geweldig in de klem komen. En dan verwacht ik van jullie allemaal dat je achter me aanloopt... om vanuit solidariteit het daarvoor op te nemen. Ja, u zegt, ik heb een, wij hebben een iets wat andere positie als CVP te Verhaar. Hoe luister jij naar het trompetgeschal van de FNV en, en van de werkgevers? Nou, gelukkig ken ik, eh, ik Jaap Sint wat langer. En, en, en zie ik gewoon dat hij wat dacht ik het redelijk alternatief probeer te doen. En wat ik hoor nu, van, ik hoorde vanmorgen ook windjes op de raden bij BNR, Ja, die nemen gewoon en die zijn bezig weer de oude loopgaven ja. in te gaan. Terwijl iedereen weet dat we echt iets moeten veranderen in, in Nederland. En het heeft gewoon geen zin om als Kemper tegenover elkaar te staan. Ik dus, dat kan ik alleen maar, zou ik achter Jaap achter ja. gaan gaan. Niet hij naar het veld dus. Hè? Nee, maar, maar hij, hij doet dat natuurlijk omdat hij denkt... daarmee te verwoorden wat er leeft onder of de werkgevers of de werknemers. Zij. Is, dat, is dat dan niet het geval? Nou ja, dat, als ik nou kijk naar een, een punt waar ik mezelf hè, druk over maak met pensioen... Stuk dat is waar Jaaf zegt ja dat is één paragraaf uit het sociale akkoord, maar een hele belangrijke paragraaf. Ja. Ik zou zeggen, probeer daar nou eens op een fundamentele manier uit te komen. Hm. En probeer niet een akkoord er doorheen te trekken. Probeer niet kleins, maar zover te krijgen dat ze dat het nu lukt. Probeer eens fundamenteel naar pensioen te kijken. En dat, dat mis ik op dit moment in de discussie tussen uh, zeg maar de VFV, uh, het FNV en de uh, VNO, VNO en CW. Ja, ja. Bedoel... Jaap smit CNV. Maar wat, wat is nou het moment waarop, waarop het CNV zegt. en nu komen wij wel in de benen? Nou, een van de zorgen die ik heb bij de plannen die uitgelekt zijn, maar laten we wel zijn, we krijgen dus volgende week dinsdag totaalplaatjes. totaalplaatje we te, te horen, zien. ja. En dan is het nog genoeg tijd om op te winden over de maatregelen die daarin aangetroffen worden. Uh, maar goed, waar ik me wel druk over, of zorgen over maak, is over dat uh, uh, er heel veel lasten neerkomen op de schouders van de middeninkomens. En we doen altijd in dit land alsof iemand die 40.000, 50 50.000 euro per jaar verdient, schatrijk is. Dat is natuurlijk niet het geval. Ik bedoel, het is een mooi salaris. Maar uh -huh. je zult maar een, een, een ja. gezin met opgroeiende kinderen nou, Samson hebben. Samson zegt dat gewoon letterlijk. Ja. Die vindt een inkomen van 50.000 euro... een rijk. Dat is, echt, dat is echt onzin. Ja, maar. Die mensen hebben ook allemaal een huis. En dat is ja. misschien een, een net iets mooier huis... dan iemand die van een minimumloon uh, leeft. Dat ben ik me allemaal van bewust. Maar uh, je zult maar een gezin met opgroeiende kinderen hebben... die ouder worden, die naar school moeten... Uh, of die oppas nodig hebben... Dat heel veel van die, met een hypotheek zitten... die heel veel van die lasten komen bij die mensen terecht. En het is zorgelijk hoeveel er daar gestapeld wordt. En daar kan ik me inderdaad wel zorgen ja, over maken. Dus als ja. na dinsdag blijkt dat er heel veel bij die groep terechtkomt... dan misschien wat gespierde taal van uit CNV-hoek? Ja, dan zal ik niet uh, het woord foei gebruiken, nee. Maar er <lacht> komt gewoon veel bij deze bij groep de terecht. Dat is, ja. gewoon, dat, dat is toch al duidelijk. Daar hoef ik niet eens meer volgende week af te wachten. Precies. Samsung met de P van de A, wil met name de de minimuminkomens echt helpen. En is bezig met een enorme collectieve overdracht van... wat hij noemt rijk. En dat is dan iemand die 50.000 euro nou, verdient. Peter Klaver, ik, van die vragen wat je verdient, hoor. Ja, maar nou, ga, gaat het ook over jou? Nou, ik, ik, ik ben zzp'er. Ik voel mij ook niet, uh, absoluut niet rijk. Uh, en ik zie, de, de, zie dat, de, dat de lasten enorm toenemen... voor uh, de gewone werkende... die geen vaste baan heeft, maar ja, ja. die... Uh, van ja. opdrachten moet leven, zeg maar. Dus ik, ik hoor en, je... en hoe wil je dan vertegenwoordigd worden? Door een Jaap Smit die zegt, ik zoek de dialoog... of door Ton Heers die zegt, we gaan daar tegenaan? Nou, ik voel, ik voel me iets meer thuis bij, bij Jaap Smit en D66-verhalen... om het zo te zeggen. Ik moet ook moeten ook een oplossing. Jaap Smit en D66-verhalen? Nee, nee dan zouden Dat zeggen, ik zou een alternatief proeven. Nee, ja. maar goed. Sorry, nee, <laughs> nee, maar dat je een beetje probeert te kijken naar oplossingen... waar iedereen zich dus een beetje goed bij voelt. Want je kunt er wel bij het uiterste betrekken. Maar uiteindelijk moet je toch samen verder. En uiteindelijk moeten we naar oplossingen werken. Ja, maar ik ben geen economisch. Dus nee. Twee ja. dingen niet misverstaan. Ik bewaar graag mijn boosheid op momenten dat men denkt... verrek, er moet nu wel iets aan de hand zijn. Als ik om alles boos word, dan denk ik, dat heb je hem weer. Zo mm -hmm. Peter ja, dus, in de hoofd. Ja, nou ja, goed. En het tweede is, je, je zegt ik ben ZZP'er. Nou, gisteren heb ik daar in de regionale bladen en in de interview iets in in in over gezegd. Ik ben niet zo van een verering van die ZZP'er. Ik maak altijd een, een onderscheid tussen de categorie vrije vogels. Het zijn de mensen die denken, waarom zou ik het voor een baas doen? Ik doe het wel voor eigen, eigen risico en rekening, want dan verdien ik meer. Prima. En die zegt ook tegen mij, bemoei je niet met ons. Maar ik maak me zorgen om die categorie vogelvrijen. Dat is die bouwvakker die zijn baan kwijtraakt. En zonder rechtsbescherming, zonder pensioen, zonder dat in hem geïnvesteerd wordt. Op dezelfde stijger staat waar hij de dag tevoren nog als een vaste, ja. vaste medewerker stond. Kijk, die boosheid zit er wel. Ja. Ja. Als Ton Heert zoiets doet, en Bernhard Wintjes, neemt u dan de telefoon? Dus ja, nou, ik heb gisteren uitgebreid met Ton Heert gebeld, ja. ja. En wat zegt u dan? Uh, nou ja, dat ga ik helemaal niet voor de herhalen. Maar dan hebben wij een goed collegiaal gesprek. Ja, en dan, ik snap ook wel wat hij doet. En hij snapt ook wat ik doe. He, dus, uh, het is goed om met elkaar uh, goed om speaking terms te blijven. Want ik heb geen enkele behoefte om afstand te nemen van mijn collega, maar het geeft wel aan. Ja, ja, er zijn verschillen ja. ja. Het, is, het is ook goed dat er iets te kiezen is. Maar ja, nou moeten jullie met z'n drieën gewoon tegen het kabinetsbeleid is in opstand komen? Want er, want elke econoom van Naam ja. hoor je toch zeggen van het kabinet zit op het verkeerde spoor met alleen maar bezuinigen, ja. met lastenverzwaringen. Dan, moet moeten, dan moeten jullie als met z'n drieën niet gewoon dan collectief boos worden en zeggen. Kan nou ja, neem een andere route dat in. Dat zijn we. Het is ook wel enig succes. Ik ben degene die de laatste maanden voortdurend het had over het 3%-fetischisme. En uh, ik ben blij dat in ieder geval dat losgelaten is. En dat er uh, zeg maar, uh, een, een, een, nu met een bedrag van een, met een maximum bezuinigd wordt. Maar je kunt je inderdaad afvragen of dat de goede weg is. Als ik met economen praat, Ja, dan, dan doen we zoveel tegelijk. Nou, jij bent bankier, Peter. Maar we doen zoveel tegelijk. En je moet je schuld aflossen. En we moeten je goed aflossen. En we moeten dit hervormen. Dat is zoveel tegelijk. Ik hoorde van de week een econoom Ja, we moeten, zeggen, we moeten ja, afronden. Ja, nou, okay. <laughs> praat zo meteen maar even verder. Wij gaan ja. zo meteen naar drieën praten over de val van de Lehman Brothers. Het is nog maar vijf jaar geleden. Dat heeft enorme gevolgen gehad. Dat bespreken we zo meteen ja. met Peter Vaar. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Morgen in...